De Verenigde Staten zien Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever niet langer als illegaal. Minister van Buitenlandse Zaken Pompeo heeft de koerswijziging bekendgemaakt. De stap volgt in een reeks pro-Israëlische beslissingen van de regering van president Trump. De Europese Unie en de meerderheid van de internationale gemeenschap noemen de nederzettingen volgens internationaal recht illegaal. De Israëlische premier Netanyahu spreekt zijn waardering uit voor de stap van Amerika. De Palestijnen veroordelen het besluit. De politie heeft een man van 50 opgepakt... vanwege de steekpartij vanmiddag in Rotterdam. In stadsdeel Hoogvliet liep een ruzie tussen twee mannen uit de hand... waarbij het slachtoffer werd doodgestoken. Wie het slachtoffer is, is nog onduidelijk. Een Franse vrachtwagenchauffeur is bezweken aan de verwondingen... die hij opliep bij het instorten van een 150 meter lange hangbrug. Daarmee komt het dodental op twee. Ook een meisje van 15 kwam om het leven. De hangbrug lag ten noorden van de stad Toulouse... Volgens een regionale krant stort hij in... nadat er een te zware vrachtwagen overheen was gereden. In een loods in het Brabantse sint willebroort is een drugslaboratorium gevonden. Vermoedelijk was het een cocaïnewasserij. Daar wordt de cocaïne en de materialen waarin de drugs zijn verstopt... zoals kleding, schoongemaakt... zodat de drugs vrijkomen en kunnen worden verkocht. Kort na de vondst werden vijf verdachten opgepakt. Het weer vanuit het zuiden wordt droger. Het koelt vannacht af tot een graad of vier...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 Met nu de herhaling van Alternative FM En een speciaal welkom ook aan de genomineerden Dames en heren, een applaus voor de genomineerden Goed, nou, u heeft het gezien Een geweldige introductiefilm De Formule 1, de Grand Prix van Zandvoort Die al enige jaren hier gereden wordt En natuurlijk is het een geweldige opmaat naar de Grand Prix op 3 mei 2020. Een geweldig spektakel, beloofd dat te worden. Vanavond hier ook de entourage in de Formule 1 sferen. En je kan er eigenlijk gewoon niet omheen, om die Formule 1. Dus geniet er lekker van vanavond. En niet alleen die geweldige introductiefilmen hebben we gezien... maar ook een glimp van de genomineerden. En wat zijn ze allemaal trots. Ze glimmen helemaal in het filmpje. En ik hoop echt dat jullie vanavond allemaal een hele leuke avond hebben. En natuurlijk, zoals altijd, kan er maar één de winnaar zijn. Maar goed, zover is het nog niet. We gaan verder met het programma. En hoe ziet dat eruit vanavond? Nou, u ziet het al een klein beetje hier achter mij staan. We hebben een bekendmaking natuurlijk van de drie categorieën. De winnaar daarvan. En in de pauze hebben we een uh, heerlijke zang met guests nog van Mario Ferrano. Dus dat wordt een enorm leuk gebeuren. Na de pauze, maar zover nogmaals zijn we niet, de bekendmaking van de onderneming 2019. Daar is toch allemaal om te doen vanavond. En in de pauze is er uiteraard gelegenheid om te netwerken. Want daar is het ook een beetje voor bedoeld vanavond. En ook na afloop en in de pauze kunt u dat uitgebreid doen... En ik wil u nogmaals allemaal een hele fijne avond wensen. En laten we snel beginnen. Als eerste wil ik naar boven roepen. Het is voor mij helemaal donker, maar volgens mij sta je daar. Wethouder, toerisme en economie Ellen Verhey. Ellen, applaus voor Ellen. Dag Ellen, welkom. Goedemiddag Vorig jaar was voor ons allebei... Uh... Ja, de primeur. Ja, inderdaad. Dus uh, wij mogen hier vanavond voor de tweede keer staan. Ja. En uh, Ellen, jij uh, in tegenstelling tot dat vorig jaar, toen we een kort interview met elkaar hadden, ja. hebben we nu besloten, samen, jij, om vanavond gewoon de, het publiek, de aanwezigen, vanuit jouw positie wat moois te willen meegeven. Ja, dus aan jou het woord, Ellen. Bedankt, Erik. Toen ik uh, het filmpje net zag, toen voelde ik me enorm trots. En ik ben gewoon enorm trots op jullie, de ondernemers van Zandvoort. Want jullie geven Zandvoort kleur. De economie, dat zijn onze ondernemers. En als ik zie hoe sterk jullie zijn in jullie veelzijdigheid en wat jullie allemaal doen in Zandvoort, dan ben ik daar gewoon enorm trots op. En dan wil ik jullie ook hartelijk bedanken, niet alleen voor jullie aanwezigheid vanavond, maar vooral voor jullie inzet het hele jaar door voor Zandvoort. Want met elkaar staan we voor onze mooie badplaats en willen we Zandvoort gewoon nog mooier maken dan het al is. Dit, deze avond wordt mede geïnitieerd door de gemeente Zandvoort. En dat doen we ook echt omdat we jullie in het zonnetje willen zetten. We doen het al sinds 2009. En nou, de genomineerden die hebben ook al een aantal, eh, nou, ik zou bijna zeggen beruchte voorgangers... Makele daar Greven, De Kaashoek, vorig jaar Autobedrijf Zandvoort. Dat zijn de partijen die, ja, die eerder gewonnen hebben en die ook de wisselbeker in ontvangst hebben mogen nemen. Vorig jaar was het thema duurzaamheid. Dit jaar de Formule 1. U verwacht het niet. hè. Maar, um, en u denkt nu misschien, God, die thema's die liggen wel ver uit elkaar, maar eigenlijk is het tegendeel waar. Want die Formule 1 dat moet namelijk de duurzaamste race op de kalender worden. En ook onze side-events die we toch zo duurzaam mogelijk inrichten. Dus dan ligt het eigenlijk dichter bij elkaar dan u denkt. En speaking of die Formule 1 en die side-events... wil ik u ook graag uitdrukkelijk uitnodigen om ook daar actief in te worden. Er is nog heel veel ruimte voor lokale initiatieven. Voor initiatieven van u om ook iets te doen met die Formule 1... Onze coördinator die het allemaal gaat regelen en organiseren, Gielissen, die is ook aanwezig. Die is in de zaal, staat daarachter in die hoek. En ik wil u ook uitdrukkelijk vragen om eens een kijkje te gaan nemen, om u in te schrijven. En als u nog inspiratie nodig hebt, dan liggen de voorbeelden. En doe het ook vooral met elkaar. Want het is een netwerkavond, dus ik uh, nodig u ook vooral uit om veel te praten. Met elkaar, maar misschien ook eens met een ondernemer die u nog niet kent. Daarnaast wil ik een aantal mensen bedanken. Zo'n avond als deze ja, die, die komt niet eh, spontaan tot stand, zou ik bijna willen zeggen. Er zijn een aantal mensen die zich heel hard hebben ingezet om deze avond wederom mogelijk te maken. Die prachtige film die u net hebt gezien, gemaakt door Erik Konings van Beach Promotions. U hebt hier overal... Ja, is een applaus waard. Dat is echt weer een topfilm. Heel mooi. Kok van de Zandvoortse Courant, waarin u al een aantal weken hebt kunnen lezen. Hille Jansen, die zich namens de gemeente met hart en ziel inzet voor, voor jullie, voor onze ondernemers en natuurlijk Erik ook voor de presentatie. En onze sponsoren. APPLAUS en ook een woord van dank aan onze sponsoren. U zag ze net al even Voorbij komen, Maar ik wil het toch nog even uitdrukkelijk noemen, want ook zij maken deze avond mogelijk. Holland Casino, de Rabobank, het Innovatiefonds. En tot slot wil ik ook de vakjury bedanken. Want de winnaar, de uiteindelijke winnaar, die wordt gekozen door de vakjury. Die bestaat uit Maaike Koper, Peter Tromp en Dick Hulsenbos. En zij zijn de laatste... Weken ook op werkbezoek geweest. En bij jullie allemaal langs geweest. Bij de genomineerden om eens een kijkje te nemen. In de keuken zou ik bijna zeggen. Dus ook dank voor jullie inzet. En tot slot. En dan, dan hou ik er recht mee. Wil ik jullie nogmaals hartelijk bedanken. Voor alles wat jullie doen voor Zandvoort. En ik wens jullie een enorm leuke avond. Dank jullie wel. Dankjewel Ellen Vrij. Nou, dan is het uh, nu toe. Nee, dan zijn we toe aan uh, de volgende spreker. En ik wil graag naar voren roepen, burgemeester David Molenburg. Applaus voor David. Hartelijk welkom, uh, David. Uh, we mochten elkaar toetweeën. Dat, Dat klopt. Doet -ie het? Ja, hij? Ja, inderdaad, meneer. Heel fijn. Nou, voor jou uh, een heel, heel, heel hartelijk welkom. Kun je mij toetweeën? Uh, jawel, jawel, meneer de burgemeester, ik ga u het van je heren. David, het is voor jou de eerste keer op dit ondernemerschala. Uh, ja, twee maanden ben je nu bijna burgemeester van dit prachtige dorp Zandvoort. En ja, om maar met de deur in huis te vallen, uh, hoe is die uh, eerste twee maanden jou, uh, Hoe zijn die eerste twee maanden jou uh, bevallen? Erik, heel heel, heel erg goed. Uh, ik ben terechtgekomen in een ongelooflijk dynamisch dorp. Dat wist ik natuurlijk toen ik solliciteerde. Want anders had ik hier niet gesolliciteerd. Uh, en ik, ik zal zeggen, ik ken een aantal burgemeesters in Nederland. En die hebben het een stuk saaier dan ik, kan ik je vertellen. Uh, want wat een dynamiek. En wat een ongelooflijke betrokkenheid. Je komt overal mensen tegen die met dingen bezig zijn. Die met initiatieven bezig zijn. Het leuke van het burgemeesterschap is dat je overal komt. Hè? Gisteren sta ik op de markt in Noord. Sta ik een, een of het, het, het, het, het, het straatnaambordje... Te onthullen, maar je komt ook bij mensen één op één over de vloer. Je ontmoet ondernemers, ondertussen het politieke spel. En ik ben ook in een heel erg mooi college terechtgekomen. Ellen sprak hier net, nou, ik denk dat een dorp als Zandvoort heel erg blij mag zijn met een wethouder van de economische zaken. Maar niet te vergeten, zitten er ook nog twee ondernemers in het college. Gert-Jan Bluis en Joop Berensen. De ene in rusten, moest ik van hem zeggen. Um, maar ja, dat merk je ook in de dynamiek in het, in het college en in de politiek. Dus uh, ik kan concluderen David, uh, de eerste twee maanden, bijna de eerste twee maanden, die zei, ben je goed doorgekomen en het is een warm bad voor je geweest. Ja, het is, uh, ik vind het echt prachtig en uh, nogmaals, het, uh, het is ja, ook met de dynamiek van de Formule 1, want dat moet ik er wel bij zeggen, waar je ook komt, waar ik ook ben in het land, iedereen begint daarover en iedereen kijkt naar Zandvoort. En dat is wel iets om met elkaar te realiseren. We liggen onder een vergrootglas en iedereen heeft er een mening over. Maar dat is ook wel erg mooi van het moment wat we nu hebben met elkaar. Absoluut. David, euh, dan wil ik je ook eens vragen. We zijn hier vanavond op de Ondernemerschala. En wat wil jij de ondernemers, zoals ze hier staan, meegeven, figuurlijk? Nou, ik heb, euh, ik heb zowel in het bedrijfsleven gewerkt als bij de overheid. En ik heb één ding geleerd. Ondernemers zijn altijd heel hard bezig met hun eigen zaak. Met het gewoon overeind houden van je winkel, om het maar zo te zeggen. En tegelijkertijd moet je wel heel veel met elkaar regelen. Als je met een gemeente iets wil, ja, dan zal je daar tijd en moeite in moeten steken. En ik kan maar één ding zeggen, doe dat met elkaar. Want je kan op 80% met elkaar vechten als concurrenten, maar je hebt altijd een gedeeld belang. En als je dat verenigt, dan krijg je met elkaar heel veel voor elkaar bij een politiek... Bij een overheid. Dus werk samen op dat punt, want dat scheelt je tijd en energie. Nou, wij faciliteren dat vanavond een beetje door te netwerken. Dus, Ellis zei het al, zoek elkaar straks uh, op. Wie weet, ontstaat er nog wat moois op zakelijk gebied, wil ik erbij vertellen. Tot slot, uh, David, uh, dit is voor jou de eerste keer. je vuurdoop. Wat vind je van dit uh, Ondernemerschala? Nou, ik vind het geweldig. Want ik zou zeggen, ik heb een hele hoop van dit soort Ondernemerschala's en bijeenkomsten meegemaakt. En ik dacht, wat staat mij te wachten, want de voorgaande keren was dat dan heel stijf. Met elkaar aan tafel zitten en dan heel formeel met, met iedereen in smoking. En ik kwam hier binnen en ik denk, kijk, dit is zogvoort. Want dit is los, dit is gezellig, dit is leuk. Uh, en dat vind ik eigenlijk veel leuker dan het hele stijve gedoe. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd wie straks de winnaars worden. Maar ik heb me tot nu toe al prima vermaakt en ik denk dat dat de rest van de avond zo zal blijven. Nou, dat zijn hele mooie woorden tot slot dan, David. Ik wens jou ook een hele fijne avond. En bedankt voor je introductie aan de mensen en de aanwezigen hier. Dames en heren, een applaus voor David Molenburg. Dankjewel. Goed, dan gaan we over tot het moment suprême. Daar zijn we toch eigenlijk vanavond allemaal voor gekomen. Wie wordt die uiteindelijke winnaar van de ondernemingprijs 2019? Voordat het zover is, gaan wij eerst per categorie de genomineerden naar voren roepen. En dan gaan we kijken wie er binnen de eigen categorie de winnaar wordt. Er zijn enorm veel stemmen weer uitgebracht dit jaar. Net als andere jaren, ook dit jaar een enorm aantal. Bijna 3000 stemmen zijn uitgebracht. Ik wil daar toch best een applaus voor voor al die mensen die daarop gestemd hebben. De drie categorieën voor vanavond, dat zijn de categorie Overigen, Retail en Horeca. En we beginnen met de categorie Overigen. Mag ik de vertegenwoordigers van de drie genomineerde ondernemingen in de categorie Overigen naar voren halen? Met een applaus. dat is Fotostudio Zandvoort, Zandvoort Makelaars en Certainty. De vertegenwoordigers graag naar voren. En APPLAUS Nou, de... De bloemen hebben jullie in ieder geval alvast... De bloemen hebben jullie te pakken, om het maar zo te zeggen. Goed, uh, Fotostudio Zandvoort, Yoshi en Sharon. Spannend denk ik voor jullie. Was het een verrassing? Nou, toch wel, ja. We hadden het niet, niet in één keer door. Maar op een gegeven moment hoorden we dat toch wel mensen aan het stemmen. Toen dachten we, terug, oh, nou, we zouden wel eens genomineerd kunnen worden. Nou, dus een klein beetje verrassing, maar toch ook wel heel stiekem gehoopt. Oké. Okay. Hé, hey, moeten jullie luisteren? Uh, wat vinden jullie nou het leukste aan ondernemen? Mag ik dat aan jou vragen Josie? Ik sta aan ondernemen. Ik denk wel de variatie van alles. Je bent en op pad, maar ook gewoon lekker op kantoor met mensen. Uh, kletsen. En voor ons heel veel herinneringen vastleggen voor mensen. En uh, ja, groeien, daar zijn we lekker mee bezig. Dus denk... Nou, want hoe lang zitten jullie nu uh, samen in dit bedrijf? Uh, samen nu een jaar. In de fotostudio uh, al drie, bijna vier jaar. Nou, ik, uh, ik hoop dat jullie uh, als winnaar eruit komen, maar dat hoop ik ook voor de anderen. Maar in ieder geval, de nominatie is al een prijs op zich. Dames en heren, fotostudio Zandvoort. Dan ga ik naar uh, Paul Vastenburg en Jolande Terol van het Zandvoorts Makelaarskantoor. Ook voor jullie gefeliciteerd met de nominatie. En ik heb voor jullie ook een vraagje. Uh, wat doet... Wat doen jullie er nou samen aan om jullie onderneming te onderscheiden? Heb je daar een mooi antwoord op Al. Wat zet jij in? Nou, wat wij doen al jaren eigenlijk is... Uh, we houden het klein, duidelijk, transparant en heel erg open. Uh, wat we nu doen heel erg leuk, denk ik, met, met, met de Formule 1 spelen we op in. Met mensen helpen met het verhuren van de woningen. En eigenlijk zijn we gewoon een heel open kantoor. En vul jij Paul daar helemaal bij aan of denk je er helemaal anders over? Nou, ik dat we ons onderscheiden door gewoon juist heel erg onszelf te zijn. En gewoon uh, lekker met mensen bezig zijn. Ja, gewoon fijn bezig zijn samen met elkaar. Allemaal. Oké, okay, nou. Dat kan er niet beter, jongens. Een applaus voor Zandvoort Makelaars En ook jullie succes. En tot slot Dylan. Dylan van Certainty. Ook jij gefeliciteerd met je nominatie, Dylan. En ik heb jou ook een hele mooie vraag bedacht. Dylan, uh, waarom denk jij dat er mensen op jouw CQ, je onderneming, gestemd hebben? Dylan, ik begrijp helemaal dat je gepassioneerd bent van je bedrijf, van je onderneming. En hoe mooi in aansluiting op de Grand Prix die volgend jaar naar Zandvoort komt. Met je bedrijf. Dat moet toch een uh, heel warm welkom geschenk ook voor jou zijn. En nee, ik heb weer een boven. Ik had het nog niet gezien, Dylan. Nee, de vullen. aan een microfoon van jou. Applaus voor binnen. Nou, binnen een mooie promotie voor de Formule 1 kan je niet maken. Dankjewel, maar in beginsel heel erg gefeliciteerd met je nominatie. En ik wil de genomineerden uitnodigen om daar te gaan staan. Dan gaan we met z'n allen naar uh, de film kijken. En uiteindelijk komt daar dan de winnaar van de categorie overig uit. Dames en heren, uw aandacht en applaus voor... De categorie overigen. Ja, en u gaat nu de categorieën zien en horen. En de mensen die hier in de zaal zijn, die krijgen nu een filmpje te zien met de categorieën. En het is spannend, de spanning stijgt. En De eerste beelden zijn van Fotostudio Zandvoort. Categorie overige. Zandvoortmakelaars of uh, raceteam van Dylan Koster. Wie gaat het ondernemer van het jaar categorie overige worden? Dat is natuurlijk de grote vraag. En dames en heren. Welke van de drie? En het is fotostudio. Zandvoort, Zandvoort Makelaars. Of natuurlijk het race team van Dylan Koster. De spanning stijgt. En we weten het. Bijna. Wie is in deze categorie de ondernemer van het jaar 2019? Het is. Fotostudio Zandvoort. De winnaar, Fotostudio Zandvoort. Joost en Sherry, kom maar even naar deze van het podium. He, ik mag ze de van harte gefeliciteerd, dames. Nou, je ziet uh, de glunderingen van jullie gezicht. Hoe voelt dat? Dat is toch wel leuk, toch? Ja. Leuk, hè? Ja. Nou, geweldig. Nou, uh, Ellen, mag het, uh, het aandenken aan deze prijs aan jullie overhandigen. Dus Ellen, bij deze. Dankjewel Erik. Dames, van harte gefeliciteerd toen ik jullie net aan tafel al even sprak, zei ja maar we hebben jullie al best vaak op de foto gezet, het zijn altijd heel goede foto's. Dus ik uh, wil jullie enorm feliciteren met deze prijs en ik ga deze aan jullie uh, overhandigen en ik zou zeggen, van, uh, blijf vooral jullie uh, werk zo ontzettend goed doen en heel veel plezier nog vanavond. Oké, okay, dank jullie wel. Nou, we gaan elkaar straks uh, terugzien. Goed, en de andere genomineerden ook nogmaals van harte gefeliciteerd. Goed, dan gaan we naar de volgende categorie. En dat is de categorie retail. En daarvoor wil ik graag naar voren halen de dierenwinkel, Hans en Saskia Senft, ABC en meer, Anja Kerkman en C-Optiek, Michel en Anita van Scheppingen. Dames en heren, een applaus voor de genomineerden van de categorie Retail. En even kijken. Daar komt, uh, daar komt het bloemenmeisje al aan. Het bloemenmeisje. Bloemen, ja. Goed, nou jullie ook allemaal gefeliciteerd met de nominatie binnen de categorie Retail. Dames en heren, graag nog heel even uw, uw aandacht. Dan is het ook leuk voor alle andere aanwezigen, maar ook voor de mensen die hier nu op het podium staan. Hans en Saskia, ik ga met jullie beginnen. Ik heb ook voor jullie even een vraag en ik hoop op een heel spontaan antwoord. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, uh, uh, Hans en uh, Saskia, waarom hebben jullie gekozen voor ondernemen in Zandvoort? Ja, Dat we hier wonen en het is gewoon een uh, fantastisch dorp. Dus waarom uh, niet hier? Waarom zou je ergens anders beginnen? Ja, ik, ik weet het niet. Je bent eigenlijk gelijk uh, tot de ontdekking gekomen. Zandvoort is voor ons de plek waar we willen ons uh, ja, inspannen, ook voor de, voor de Zandvoorters. En daarin jullie ook onderscheiden met jullie aanbod aan uh, dierenproducten. Want ik heb ook gelezen, jullie hebben een eigen hondenvoedinglijn. Zeg ik dat goed? Ja, uh, hondenvoer is, is goed. <laughs> ja, we hebben onze eigen uh, hondenvoer ontwikkeld. Dat heet Pure Dog. En daar zijn we sinds mei uh, mee begonnen. En uh, nou, dat gaat heel goed, moet ik zeggen. <laughs> Hartstikke leuk. Nogmaals gefeliciteerd met jullie nominatie. Dan ga ik uh, over naar... Uh, Anja, Anja van ABC en meer. Anja, ook gefeliciteerd. Nou, bloemen, die, uh, die, die komen jou heel bekend voor. Hey, en Anja, uh, waar ben jij nou, uh, niet als mens, maar mag je ook zeggen, maar als onderneming het meest trots op? Uh, dat het gelukt is, de winkel. Dat is eigenlijk wel waar ik heel erg trots op ben. Want hoe lang zit je nu uh, in je mooie winkel in de Haltestraat? Vijf jaar zit ik er nu. Dat, uh, en toen ik begon was het natuurlijk heel erg uh, de recessie en uh, dat ik het toch gered heb, ja, ben ik wel trots op. Ik kan me helemaal voorstellen. Jij ook gefeliciteerd met de nominatie. En dan gaan we naar uh, de vertegenwoordigers van Sea Michel en Anita van Scheppingen. Ik was, uh, Anita, ook bij jou in de winkel en uh, daar straalde je al uh, helemaal uit dat je geweldig blij bent met jullie nieuwe zaak. Eerst zaten jullie aan de overkant en nu met een prachtig pand, ook in de Haltestraat. En uh, nou, helemaal gefeliciteerd daarmee. Uh, voor jullie heb ik een uh, vraag in de zin van de Formule 1. Wat hopen jullie dat de Formule 1, als, als het terugkomt in 2020, jullie gaat brengen? Mag ik jou het woord uh, geven? Uh, ja, ik hoop dat het stand uh, op de kaart wordt gezet. Letterlijk en figuurlijk. En voor jullie... Uh, Iets specifieker als ondernemer. We zijn dit jaar begonnen met de Red Bulls. De lijn, om het een beetje te stimuleren. Ja, en ik hoop dat het mag helpen. En ik hoop uh, dat het voor Zand er helemaal van op, op kikker wordt. Nou, dat hopen we allemaal natuurlijk, in Formule 1. Dames en heren, ook voor deze categorie een warm applaus graag. Voor al die genomineerden. Goed, dan gaan we ook... ...voor deze categorie met volle spanning kijken naar de film. Dus aan jullie wil ik ook vragen om daar plaats te nemen. Dan kunnen we met z'n allen goed kijken naar de film. En zoals u hoort, we de gaan de straks de kijken naar de film... ...en dan wordt bekendgemaakt wie er in die categorie retail de uiteindelijke winnaar is. En dan rest ons nog één categorie. De categorie horeca en daarna de all over voor het beeldje. Maar wie zal het worden? De beelden wisselen zich heel snel af van C-optiek naar de dierenwinkel, naar ABC. We zien iedereen aan het werk. We zien alle logo's. We zien indrukken plaatjes van de inlichtingen van de winkels. En natuurlijk een flash muziekje eronder. Dat kan niet anders. En iedereen zit vol spanning naar dat scherm te kijken. Want wie, oh wie, oh wie, oh wie, is nou die eh, winnaar van de categorie? Ik kan rijmen en dichten. Je hoort het. Kijk, Hans in beeld. Die steekt zijn duim op. Hij heeft er alle vertrouwen in. En daar Loofman, Lof ja, daar ABC. En wie is het? De categorie retail is gewonnen door. En meer. De winnaar, ABC en meer. Fantastisch! ABC en meer. De winkel op, de hoek bij, uh, op het hoekje in de Haltestraat. Die bloemen en interieurartikelen verkoopt. Geweldig. Ik geloof dat ze helemaal overdonderd het het is. Aan hertug. Hertug. Dit is Ellen Verhey. Ja. Deze prijs beste in de categorie retail, meer dan verdiend, je hebt een prachtige zaak, echt een aanwissel voor zo'n antwoord, dus gefeliciteerd met je prijs. Anja gefeliciteerd ook en we zien elkaar straks terug. Dames en heren, applaus voor alle genomineerden en voor Anja van de geweldige Noemenzaak, ABC en meer. En de andere genomineerd ook. Nogmaals gefeliciteerd met jullie nominatie. Goed, dan gaan we naar de laatste categorie. En dat is de categorie Horeca. Ook voor jullie, voor deze categorie, wil ik graag de ondernemingen naar voren roepen die genomineerd zijn. En dat is Noble Tree Café, Buddy van der Orden en Pinsenay. CISO Lounge, Robin de Graaf. En het Zand Eetcafé, vertegenwoordigd door Nicky Dalman. Dames en heren, een hartelijk applaus voor de genomineerden. Even een Jean uh, Dames en heren, heel erg gefeliciteerd met de nominatie binnen de categorie horeca. Geweldige bedrijven, mooie bedrijven die hebben jullie. En ook voor deze categorie geldt er kan er maar één de winnaar zijn. Maar goed, ik heb ook voor jullie een, gewoon even een korte vraag, even krachtige vraag. En uh, mag ik jou beginnen, Barry? En uh, Pim, vul uh, Barry uh, je compagnon vooral aan als je dat uh, nodig vindt. Uh, buddy, waarin blinkt jouw onderneming uit? Kan je daar wat over zeggen? Waar blinken wij nou uit? Uh, dat is best een hele moeilijke vraag die ik steeds uh, opnieuw kreeg. Ik denk niet dat wij in iets bijzonders uitblinken. Wij hebben een eigen identiteit in onze zaak gebracht. En ik denk dat die voor Zandvoort uh, wellicht wat vernieuwend is. Oké, okay, nou, je zit uh, op een uniek punt daar. En ik mocht ook bij jou even binnenkomen. En uh, jullie hebben samen een prachtig bedrijf. Gefeliciteerd ermee en ook gefeliciteerd met de nominatie. Robin van Ciso Lounge. Robin, uh, allereerst gefeliciteerd. En uh, wat doen jullie uh, als uh, onderneming om jullie klanten aan je te binden? Ik denk het hele plaatje. Wij zijn uh, ontzettend blij met iedere gast die bij ons komt. Dus ja, we behandelen ze met heel veel liefde en gastvrijheid en. Uh, ja, en het eten. Oh, we proberen wel echt de allerbeste kwaliteit te serveren die, ja, die we kunnen krijgen op het moment. Dus uh, ik, denk, ik denk op die manier. Oké, okay, nou dat is een heel duidelijk antwoord. Lekker eten, goede kwaliteit, goede service, vriendelijke bediening. Nou, ik kom graag een keertje bij je langs. Dames en heren, CISO Lounge. En tot slot, uh, Nicky. Jij vertegenwoordigt uh, Faisal, want hij uh, is op vakantie. En uh, jij, jullie zijn van Het Zand Eetcafé. Nou, fijn dat je er bent in ieder geval. En uh, heb ik uh, voor jou ook nog een leuke vraag, en misschien weet je het, ik hoop dat je het weet, maar hoe zijn jullie op uh, de naam Eetcafé het Zand gekomen? Hoe, wie heeft dat bedacht? Kun je er wat over vertellen? Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Want uh, 5 seconden van zand voor het zand. Dus eigenlijk heel simpel: van zand. Dat is het. Dat is de simpelheid in een hele krachtige naam. En dat past ook prima bij jullie locaties, of bijna dicht bij het strand. Dus, uh, nou, hartstikke mooi. Fijn dat je er bent. En ook jij, jullie, gefeliciteerd met de nominatie. Dames en heren, applaus. Nou, en ook aan jullie wil ik uh, vriendelijk vragen om plaats te nemen beneden. Uh, en dan gaan wij over tot het moment... Supreme de winnaar van de categorie horeca. Start nou, de film. Daar gaan we weer. Nog één rondje met filmpjes in de categorie horeca. We gaan weer kijken naar allerlei uh, prachtige beelden van alle horeca ondernemingen. Alle drie de horeca ondernemingen moet ik dan zeggen. We zien nu Siso in beeld. En uh, daar hebben we Noble Tree en natuurlijk ook leuke beelden van het Zand. En iedereen zit weer in spanning naar dat scherm te kijken. Want wie oh wie gaat de categorie winnaar worden? Wordt het CISO? Wordt het Nobletree? Wordt het het Zand? Binnen enkele seconden weten we het natuurlijk. En dan zullen we luid gejuich horen. En daarna gaan we natuurlijk weer even luisteren naar een stukje muziek. En dan komt de All Overprijs. Maar voorlopig, die categorie horeca. Wie, wie? Ik durf, ik durf er geen... geen... Geen weddenschap op los te laten. Het, ze kunnen het alle drie worden. Het zijn fantastische ondernemers. Alle drie en alle drie verdienen ze het eigenlijk. Maar ja, dat kan niet. Het is het zand geworden! De winnaar binnen de categorie. Faisal Rickert. Hij heeft het, het voor elkaar. Hij is categorie-winnaar. Geweldig. Helemaal leuk. Van harte gefeliciteerd met deze prachtige prijs. Niet alleen genomineerd, maar ook nog eens de winnaar van de categorie. Nou, ik denk dat Faisal uh, helemaal uit zijn dak gaat. Dat hij dit behaalt. Dus, uh, nou. Nou, wethouder Emmy Verhey staat alweer klaar om de prijs te overhandigen. Dus we gaan weer terug naar het podium. Van harte gefeliciteerd. Ik denk dat Faisal nu helemaal een topvakantie heeft. Dus uh, ik uh, geef je deze en vertrouwen op dat dat helemaal goed komt. Dus nogmaals gefeliciteerd met deze mooie prijs. En uh, ik geef deze even voor jou. Dankjewel. Dames en heren, een applaus. Goed, nou dan is, uh, zijn de genomineerden en de winnaars van de drie categorieën bekend. En dan uh, zijn wij denk ik allemaal wel even toe om een stukje ontspanning. Even pff, de spanning eraf, ook bij de genomineerden, maar ook bij uh, het publiek. En wij gaan uh, even pauzeren gedurende een kwartiertje, twintig minuten. Tijd voor een drankje en niet vergeten om te netwerken. En in de pauze treedt voor u op Mirjam Ferrano met een uh, geweldige crew erbij, de gitarist. En die, uh, die noemen we, en die wil ook genoemd worden, Jopie en saxofoon Adam Spoor En Mirjam die is veelzijdig in haar repertoire naast Engelstalige en Nederlandse songs. ...gaat zij ook nog eens een keer Spaans en Brasiliaans voor u zingen. Dames en heren, ik zie u straks graag terug naar de pauze. Veel plezier met Mirjam en guests. En neem een lekker drankje en wij zien elkaar straks weer. Dank u wel. Ja, en dat uh, was de eerste deel van de Ondernemersgala 2019. In ieder geval uh, ja, fotostudio Zandvoort...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 de, het is een, een gezellige boeier. hier.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 op de Zandvoortse Eter.